5 uur. Marnik Sampers zijn met het NOS-journaal. De twee jongens van 12 en 13... die zijn opgepakt vanwege de dodelijke flatbrand in Arnhem... mogen geen contact hebben met de buitenwereld. Ze zitten in volledige beperkingen. Dat betekent dat ze alleen met hun ouders... en hun advocaat mogen praten. De jongste verdachte hoort morgen of hij langer blijft vastzitten. Wanneer de jongen van 13 wordt voorgeleid is nog onduidelijk. Bij de brand in de nieuwjaarsnacht kwamen een man van 39... en zijn vierjarige zoontje om het leven... Libanon heeft van Interpol een officieel verzoek gekregen om de ontsnapte oud-Nissan-topman Goon te arresteren. Goon vluchtte begin deze week uit Japan, waar hij wordt verdacht van miljoenenfraude. Hij had haar huisarrest. Volgens Japanse media ontsnapte Goon door zich te verstoppen in een instrumentenkoffer na een kerstfeest bij hem thuis. Libanon heeft geen uitleveringsverdrag met Japan. De verwachting is dat er binnenkort wel een officieel uitleveringsverzoek komt. Libanon heeft al gezegd dat verzoek af te wijzen. België pakt de Catalaanse onafhankelijkheidsleider Poets de Mond voorlopig niet op. Hij zit in België in ballingschap en Spanje had gevraagd om zijn arrestatie. Maar de onderzoeksrechter in Brussel heeft het aanhoudingsbevel opgeschort omdat Poets de Mond in het Europees Parlement zit. De Europese rechter bepaalde eerder al dat hij daardoor onschendbaar is. Spanje wil hem berechten voor zijn rol bij het illegale onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in 2017. Vandaag, precies een jaar na de containerramp op de Waddenzee, liggen er op het strand van Schiermonnikoog nog steeds plastic korrels. Rijkswaterstaat, natuurmonumenten en gemeenten gaan binnenkort verder met het opruimen van het afval. Dat moet klaar zijn voor het broedseizoen begint, dat is eind april. Het weer, het blijft bewolkt met vanavond en vannacht op steeds meer plaatsen regen. Ook morgen bewolkt en regenachtig, 10 graden wordt het dan. Zaterdag nog een enkele bui, zondag blijft het droog. Dit was het NOS Journaal.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 They're looking up, and love is fear. It's Lady. To my knees, just look at my feet. Something you ain't never seen, and I'm stunting in a tangerine Lamborghini, killed a parking lot. Every time I hit the scene, jump the line like everything on me. I'm just in the cut, man, no. looking for a dime piece. She's yeah. so sexy, no, no, no. She the baddest thing I ever seen, baddest thing I ever seen. Ooh. Shoot Hey. Uh-huh, here's the reason why